Jobboot met het NOS-journaal. Sommige aspees uit de Utrechtse Werknade-eiland willen het hotel waar ze zijn ondergebracht niet verlaten. Woningcorporatie Mitros betaalt vanaf vandaag hun verblijfskosten niet meer. De corporatie heeft de gezinnen een alternatieve woning of een vergoeding van 1500 euro aangeboden. De evacueers zijn bang dat ze onder meer hun recht op een eventuele schadevergoeding verspelen als ze op het aanbod ingaan. Medewerkers van de gemeente Utrecht en de woningcorporatie voeren gesprekken met de bewoners die niet weg willen. De emoties lopen volgens de gemeente soms hoog op.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 Twee weken geleden werd in een viaduct bij de A73 in Noord-Brabant een herfkwekerij gevonden. Volgens de politie is de kans groot dat er een georganiseerde bende achter zit. In de Belgische plaats Malon hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Martijn is veroordeeld voor medeplichtigheid bij vier kindermoorden. Dinsdag werd bekend dat ze mogelijk vervroegd vrijkomt. De rechter stelde als een van de voorwaarden dat Martijn haar intrek neemt in een klooster in Malon. De bewoners van het dorp in Wallonië zijn daar fel op tegen. Of en wanneer Martijn vrijkomt is nog onduidelijk. In Londen heeft Rick van der Ven de halve finales bereikt van het Olympisch toernooi Handboogschieten. De Brabander versloeg zijn tegenstander uit Taiwan op overtuigende manier. Hij won met 6-0. Beachvolleybalsters Van Gestel en Meppelink zijn in de achtste finale gestrand. Ze verloren van de regerend wereldkampioen uit Brazilië met 21-10 en 21-17. En dan het weer. Vanmiddag en vanavond vooral in het oosten van het land buien, mogelijk met onweer. Het is ongeveer 22 graden. Morgen eerst zon, later weer buien. Het wordt ongeveer 23 graden morgen. Dit, was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. In de Randstad staan files op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knopend Everdingen 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De N3 Papendrecht richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben je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 Vrijdagmiddag 4 minuten over de klok van vieren... ...op weg naar de nummer 1 van Europa. En natuurlijk ook op weg naar jouw vrije weekend. 22 jaar van de Dior Breakdown, aflevering 31... ...en vandaag weer 3 augustus van 2012. Deze week in de lijst zitten 20 stijgers, 3 zittenblijvers... ...15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat 2 platen eruit moeten... Moon 5 en With Clavia, de p van na 15 weken. En Lambert en Bruno Mars never close Your eyes na 14 weken train, 50 ways to stay goodbye, had een goede week. Die stijgt namelijk 8 plaatsen en daarmee de snelste stijger. Conor Maynard, can't Kent no, die had een slechte week. Want in de twaalfde week dat hij ook in de lijst zat, zakt hij er ook nog eens 12. Langs Gelangsteladeerd, dat was Rihanna. Where have you been, staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst. 3 augustus 1492, Columbus vertrekt met drie schepen om India te vinden langs de westelijke route. 1692 tijdens een 9-jarige oorlog komt er tot een veldslag nabij Steenkerke in Hennengouwen. Het Franse leger verslaat aardig geallieerde troepen. 3 augustus 1720 brandt in Loewe. De werkplaats van André-Charles Bolvat gaat in vlam op. En vorig jaar op 3 augustus Edwin van der Zaren heeft na 21 jaar afscheid van betaald voetbal... ...tijdens een afscheidswedstrijd in de Amsterdam Arena. Terug naar de uitzending, terug naar plek nummer 20. Guan Megan en Don Omar. Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. De zomer met GFM Zon zee Zandvoort en zomerhits Oh oh oh You know we get hotter and hotter Sexy and hotter let's shut it down oh. Yo, what I gotta do to show these girls that I own them Some Y'all in something, call me Ryman Skeezer, please, I'm in a Ibiza a Zanatti, my own sneaker Sexy, sexy, that's all I do If you need a bad bitch, let me call a few Pumps to and I'm little mini-skirts is out I see some good girls, I'ma turn them out Okay, bottle, slip, bottle, guzzle I'm a bad bitch, no muzzle hey? Bottle, slip, bottle, guzzle I'm a bad bitch, no muzzle music makes me week komt hij binnen op nummer 21, Major Laser Cat Free. Deze week gaat hij nog eens 5 plaatsen omhoog naar de plek en nummer 16. 15 die standen even hoog dus van Lorraine Toria zakt twee plaatsen. De studio klus doet wel weer goed. In de zesde week gaat de eros en Apollo omhoog van 16 naar 14. you <laughs> You. I it brings me freedom. freedom. We oh. got give you some of that freedom. Smile in the bin in your heart. Rush en de Freedom Song in de vijfde week omhoog van 15 naar plek nummer 12. William en Eva Simons This Is Love daarvoor op de vierde, vierde week van 18 omhoog naar plek nummer 13. The Studio Killers eerder en Apollo worden we ook nog in de zesde week omhoog van 16 naar 14. Usher and Scream zeven weken in de lijst. De vorige week stond hij op 11 en ook deze week blijft hij zitten op plek nummer 11. Yeah, man, Van nummer 5 nog op 14 Maar in de vijfde week gaat One More Night Verder omhoog en komen ze terecht op De tiende plek We gaan dan de echte top 10 in We komen dan bij nummer 9, Sherlock Cole Cole maar name vorige week nog op 10 Maar in de zesde week gaat ze weer een plekje omhoog It's the constant thought.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 6 blijven zitten, Rudy Mantle en John Newman, Feel the Love in de vijfde week. En dan je nog de plaats van Oval City en Correa Jepson in Good Times in de derde week omhoog van 9 naar 8. En uh, Sherlock Cole, Colm en Aimori ook, het ging omhoog van 10 naar 9, zij staat 6 weken in de lijst. En nummer 7 je niet, die was van Will and the People, Line in the Morning Sun, zakt in de negende week van 5 naar 7. En de nummer 5 slaan we ook over, dat is de ex nummer 1, want vorige week stond hij nog bovenaan en deze week zakt hij naar 5. 12 weken in de lijst, Flowrider en The Whistle. De volgende vier platen zijn nummers 4 tot en met 1. En één daarvan is dus te zitten blijven. De laatste zitten blijven van vandaag op plek en nummer 4, de Far East Movements en Cover Drive. Can't quit the party Super freaks, no Illuminati So, one, two,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 Strength of a turning tide. Oh, the wind so sore at my skin. Yeah, the sun's so hot upon my side. All oh, looking. Ik Hier even dabab. 9 weken staat hier plaat nu in de lijst en gaat omhoog van 3 naar 2 toe. Nou voor Ben Howard, keep your head up, die maakt ook een grote stap in één keer. Een zesde week dat hij namelijk in de lijst staat, hij gaat omhoog van 8 naar 3 toe. Fights Movements en Cover Drive, Turn Up the Love staan 9 weken in de lijst en staan net als vorige week op 4. Flowrider, vorige week nog bovenaan de lijst, deze week terug te vinden op plek nummer 5. Freedom Mental, John Newman en Feel the Love vinden we deze week op 6. Will and the People, Line in the Morning, Sun op 7. 8 is er voor Oral City, Callway Jepsen in Good Times. Sheryl Cole, call, call My Name op 9. En Maroon 5 maakt top 10 compleet met One More Night. Heb je nog één plaat? van me te goed. Dat is ook de nummer 1 van deze week. Volgende week uh, laat ik jullie een weekje met rust op deze vrijdag. Dan uh, is er gewoon uh, de Muziek Boulevard op vrijdagmiddag. En dan 17 augustus zijn we gewoon weer terug met een hele nieuwe lijst. Tot dan en een goed weekend. Desesperado, invento una cosa nueva la...